Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Onder welke voorwaarden kan de oorlog stoppen? Oekraïne praat vandaag verder met Rusland over vrede. Er zou gepraat worden over de neutraliteit van Oekraïne, maar de meningen over wat dat precies is zijn verdeeld. Correspondent Iris de Graaf. Rusland heeft het over neutraliteit naar een Zweeds of Oostenrijks model en Oekraïne ja, die staat op een soort Oekraïense neutraliteit, dus die wil dan wel garanties van derde landen en bijvoorbeeld een no-fly-zone. En dan zijn er nog heel veel andere punten waar ze het niet over eens zijn. Want Oekraïne blijft ook volhouden dat het pas de wapens zal neerleggen als er een overwinning is. En Rusland houdt nog steeds vast aan dat eisenpakket. Dat Oekraïne naast neutraal moet worden, dat het ook de Krim moet erkennen. En dat het de zelfverklaarde volksrepubliek in de Donbass onafhankelijk moet verklaren. En dat zal Oekraïne nooit doen. En intussen gaat het vechten gewoon door en heeft Rusland in de Oekraïnse stad Mariupol een theater gebombardeerd. De burgemeester van de stad zegt dat er binnen meer dan duizend mensen aan het schuilen waren. Op beelden is te zien dat het theater grotendeels verwoest is. Hoeveel slachtoffers er zijn weten we niet. Het Russische ministerie van Defensie ontkent de aanval. De VS stuurt voor 800 miljoen dollar aan extra wapens en drones naar Oekraïne. De NAVO is aan het overleggen over extra troepen. Die worden niet naar Oekraïne gestuurd, maar blijven aan de grens van het NAVO-gebied. Novak Djokovic kan in mei zijn titel verdedigen op Roland Garros... als de coronabesmettingen in Frankrijk niet al te ver oplopen. De organisatie heeft laten weten dat de tennisser welkom is in Parijs. Daar waren wat vragen over, omdat hij niet gevaccineerd is en dat eerder dit jaar tot veel gedoe leidde in Australië. Dit zei hij er achteraf zelf over. I have not uh, spoken about this before and I have not disclosed my medical record uh, and my vaccination status because uh, I, I had the right to keep that private and discreet. But You know, I the of my ja, hij mocht dus niet meedoen aan de Australian Open en het land niet in, want zijn visum werd ingetrokken. Het weer nog een bewolkte avond, maar wel, zo goed als droog. Morgen begint met wolken en wat regen. In de middag is er zon en het is een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden heb je ongeveer 10 minuten tijdverlies.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 Praten we verder met Wil van Lierop en draaien veel muziek uit de Oude Doos. Mijn ogen zien de glorie van de koming van de Lord. Hij is trampling out the vintage, where the grapes of wrath are stored.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 Seat. Oh, be swift, my soul, to answer him, be jubilant, my feet, our God is marching. Died to make men holy. Let us die to make men free while God.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 De titel, wie het had gezongen, wanneer het gemaakt was, CQ uitgebracht. Ja. En, en of het Nederlandstalig was of Limburgs of welke, Engels, noem maar op. Dat werd allemaal uit en toen heb ik die meer dan zes liedjes. Heb ik zo op die manier uitgewerkt. Zo. Ja, en die heb ik nu allemaal bij beschikking besteld aan Cordraer, ja. de, de man van radio. Zandvoort. <laughs> radio Zandvoort. Ja, ik heb het niet. Even. wat moois mee maken. Zandvoort ja. aan de zee heb ik ook. Een ja? Trom. Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ja. Nee, toch ook een Amsterdammer die dat heeft. Nee, dat was een Limburg. Ja, maar je past Later wel daar gaan wonen. Oh. <laughs> nou, ik heb wel 25 liedjes en die gaan over Zandvoort. Ja, oké. Okay. Ik heb er ja. één of twee van. Maar, ja. Ja. Als ik dan kijk naar het, uh, het dialect, hè, het Limburgse en het uh, uh, Brabantse, dat is iets heel anders. Maar zijn nou, de liedjes ook heel anders of is er een overblad? Nou, ik heb het Brabant niet zoveel. Ik, ik heb wel wat van Brabants, maar niet zoveel. Want in het wezen is het toch zo dat het uh, toch wel enigszins verschilt. Hier in Limburg is het, het, Limburg is veel meer dominanter dan de Brabantse. Dan heb je maar een paar goede, Jantje Koopmans vroeger, uh -huh. dat was wat later. En dan had je nog Adi ah, Kleingeld, dat zijn artiesten uit het Brabants. Ja, die woont, hij woont toen in Helmond, dus ja, de spelbrekers ja. kwamen ook uit die kanten, de, duur onbekend. Dat is toch van een open, onbewoond eiland? Of op een kangroe eiland of zo? Nee, dat is van anders. Dat, dat, is trio. Trio. dat is een cocktail, trio, cocktail is ook. Ja. Op een dat, dat, dat is een cocktail-trio, Op een onbewoond eiland. Kinderen dat. voor kinderen. Ja, nee, op, op een kangroe eiland Ja, dat is een cocktail-trio. Ja. Een cocktail okay. Maar die, zijn, die, zijn, die komen uit, uit Nederland. Het is Amsterdam die komt rijden. Ja. Maar. Althema's dat, dat zijn Limburgs artiesten, dat zijn Brabantse artiesten. Maar ik, als ik daar vijf moet zoeken, dan heb ik er al veel. Dan ben je hier Limburg te barsten ervan. Ja, ja. Maar Weert ligt eigenlijk op de grens tussen ja. Brabant en... Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, daar voel ik dat. <laughs> ligt helemaal op. maar Brabant is dat gebied heel veel minder. Okay. Daar hebben ze ook heel andere soort. Kijk, daar hebben ze meer wagens in Brabant. Hè. En, met met carnaval. Okay. En hier in Weert en zo Weert, hebben ze ook wat wagens. Maar niet zoveel je gaat veel losse troep lopend gaan. Ja, oké. Okay. het ja. Ja. En hoe mee naar het zuiden komt in Maastricht, is dat nog erger. Oh. Daar, heb je, daar heb je amper nog wagens... Okay. Alleen arme al mensen die gearmd, zeg maar, en zingend en, en, en schrijvend, door de stad lopen. Zwolkende mensen, dat komt door de ja, alcohol. Ja, dat komt niet. <laughs> ja. Maar je bent nooit uh, prins carnaval geweest? Ik zou het niet eens willen. Nee? Waarom niet? Is nee. een ik... beetje eerder baantje ook. Ik heb wel een aantal plaatsen in Stambrouw, waar ik voor een kleine dertig jaar gewoond heb, heb ik van alles gedaan, ook voor het carnaval. Ja. Ik heb een aantal activiteiten opgezet. Zo wordt het boerenbal, zoals ze dat voorgenomen en dan werd dan altijd een, een stel, niet een stel, maar een jongen en een meisje die totaal niks met elkaar, maar die elkaar wel kenden van, vanuit gaan zeg maar. Ja. Dan werd dan een boer een bruidspaar. Oh. Okay. En dan werd dat met een schijnhuwelijk werd dat dan voltrokken Vol ja, ja. en, en dan kon er weer een worden. want dan waren er weer in de feesten Zul je rijdt om te drinken en dat ging dan door hè. en, en ja, toen dat tijd was om twaalf uur halvein altijd afgelopen ja. nu gaan ze misschien wel tot drie uur doen maar nu ben ik in het zwembad ja, ja maar daar waren we van en zo heb ik daar diverse zaken opgezet ja. maar ik heb nooit in gehad om kunstkarneval te worden Nee, nee. Ik schreef ook wel een recensie voor de krant over een carnavalsoptocht. Dat deed ik wel. Dan kon ik me ook daarin goed voor plaatsen. Maar ja. als het klaar was, dan draait de blauw is een einde oefening. Ja. Ja. Ja. Wanneer het lekker weer is, de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 Als je gaat naar Zandvoort bij de zee We nemen broodjes en koffie mee O, oh, het is zo'n zaligheid wanneer je van In Zandvoort bij de zee De snops uit Amsterdam in het heldere wit pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak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 I'm gonna go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 Ik herinner me goed, toen ik opgelegde bij de krant als journalist, toen eh, werd we, ja, we wel missen. ze zeg helemaal niet, hoe kom je daarbij? Hey, je hebt zoveel gedaan, en die stop je linkje. Ja, ik zeg, ik zei, de volgende week, het is draai ik het sleutel om. Ja, en dan is het weg. En, en dan is weg. Ja, ja. Helemaal weg. Ja. Het enige was nog daar, een jaar of zes, zeven daarna, toen was in Weert het zogenaamde oud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 Zijn allemaal nummers? Ja, Nou, ja. ja, dat dat, dat toen kon natuurlijk wel goed in het proces. Maar toen het afloop was, hebben we een was de winnaar bekend. En ik heb ik heb ja, dan is het dan. Ja. Dat kan meteen helemaal van u afzetten inderdaad. Ik kan ja. U afzetten. ja, ja, ja. En ook testen. helemaal geen spijt meer van dat ik het nee, niet nee, Ja, maar je zult wel gaan missen, internetradio maken, toch? Ja, dat zal ik zeker missen. Daarom hebben we elkaar oh. nog eens goed kunnen luisteren. Ja, oké. Okay. Maar niet zelf meer uh, nee, nee, achter de knoppen. Nee, en kom, en dan ben ik er helemaal vanaf, ik, ja? ik, ik, ik ga het bewust. Ik heb een licentie nog tot en met 3 mei. Ja. Dan is die toen begonnen, dus die loopt dan af. Dus dan wil ik definitief stoppen op 30 april. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dan komt mijn...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 Dan mag je helemaal zelf weten hoe je dat doet. Ja, ja. Maar jij gaat een programma maken met die muziek en je, hoe je die doet, moet je zelf weten. Ja. En je me er echt niet meer mee bemoeien. Tenzij ze bijna smeken, van, zeg maar hoe dat moet. Is wel een verantwoordelijkheid op zijn schouders, hoor, denk ik. Ja, ja, ja, je ja. Moet, hey, dat gaat, gaat het allemaal goed doen. komen. Je moet dat me kennen? Ja. Het gaat het goed komen? Het gaat goed komen, ja. ja. Andere muziek zei je? Hè? Ja.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 Door het luisteren leerden we heel ja. veel Duitse muziek. Ook Katrine Volenten, die je straks nog wel eens een keer hoort, of wel gehoord hebt, die, die, die zong een heleboel liedjes. En een van haar moesten, vind ik, spelen nog eenmaal, voor mij dat liedje is. Ja, speel Hartstikke <lacht> goed in die tijd. In die tijd, je moet ook niet kijken naar de tijd van nu, want de kennis van nu, toen moet je er naar kijken.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 Voor de Nederlandse, de Nederlandse militairen. Dat noemden ze de oh, Oké. Okay. En ja. daar werden van de muziekavonden georganiseerd. Ja, met de, de Sico's en, en, en een tiental andere orkesten. En een aantal zangers erbij. En dat was natuurlijk in dat, in dat in die groep. Dat is natuurlijk ook ja, in ja, ja. en die ja. traag vanavond in het boetel want er lagen Nederlandse militairen. Maar morgenavond zat hij in, in, in gravenbewijs van spreken. Ja, of in, ja. bij de Marine in, in Denel. Wie kent de Elf. Wer kent der dagen last die du getragen past? Wer kent des Chico's nood ontlicht. Macht in blauer Proben Nacht. Wer kennt der Sterne Gunst und Neid? Spiel noch einmal für mich. Wunder schaft en docht des Rückens Kraft dir beugt. Weer spürt der Wolkenblick, der oft schon dein Geschik und deiner Tage Ziel dir zagt. Staub ersteckt. Wer weiß, ob dann das Lied, das zu den Sternen zieht, nicht aus der dunklen Nacht dich wehrt. Ja, ik herinner me nog een liedje, dat heet dan... Uh, uh, een Friese kruidkoek ja. gekneed uit Limburgs deeg. Dat is van... Is dat niet van... Uh, de Martine Bijl. Martine Bijl, ja. Martine Bijl. Dat, dat was een parodie ja? op het carnaval. Oh. En dat werd ook in Limburg werd er goed aan in het slaan. Oké, okay. ja. Ja, dat is weer Limburgs... Limburg, Kruidkoek. Komt ineens eens hem op. Ja, ja. ja dat, je ziet wel. Ik ken ze nog. Ik heb ze allemaal. Die hebben ik zeker gedraaid. Ja. Tien jaar geleden op Rond de car wel een ja. keer. Ja. Maar ik had er zoveel op staan dat ik echt niet meer kon okay. zeggen. Want in het begin maakte ik ook een draaiboeken daarvan. Ja. Maar in het begin was er geen. geen maakte ik maakte één draaiboek voor de hele week. Ja. Ja, en dan, ik had vier of vijf huizen waar ik op moet treden. En dan was het zo dat ik maakte een draaiboek. En dan begon ik mijn plaatje vijf.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 Nou, u doet het aardig, aardig goed, denk ik. Met uw 85,5 u, jaar. <laughs> maar het mooiste lied, het mooiste Nederlands lied is natuurlijk aan de Amsterdamse Grachten. Dat heb ik ook een stuk of drie uitvoeringen van. Ja? Van de Boskamp. Maar dat dus vindt u ook wel een mooi lied? Ik vind het ja, hartstikke mooi. O Oteilig, volf, wat is het mooiste Nederlands lied? Dat vind ik een van de mooiste. Een van, van de mooiste. En andere? Het was een beetje strikvraag, omdat ja. ze in Limburg zijn. Nou, ik uh, kan niet zeggen dat is zo nou speciaal. Ik heb bijvoorbeeld optreden, zal ik waar een van. Dat is het einde van vader Abraham. Ja. En dat wordt ook gezongen door zo'n Lamers. Ja, ik ken het uit, uit, uit ja. Dat is het einde. Dat doet de deur. deur. Daar er zijn, zijn geen woorden, woorden voor. Ja, dat, dat, was is ja. dat was een mooie afsluiter. Dat ja. was een mooie afsluiter. Maar meestal was het. Geen eentje van het leven. Okay. Ja, oké. En ja. nogmaals, ik heb zoveel Nederlandstalige muziek. Daar kan ik, geen, uh, ik kan daar geen keuze in maken, omdat ik het mooiste zo. Vind. Nee? Maar wat, wat jullie net noemden, nou, dat vind ik geweldig. Ja, ik ook. Maar het is ook emotie, hè, hoe je je voelt op zo'n dag. Wat je ja, op ik dag, hou het ik gewoon de muziek ja. waar de tekst... ...duidelijk iets te zeggen heeft. Oh, dan die, moet je een, een boodschap in moet zitten. Een of boodschap, ja, okay. je moet een boodschap in Kijk, een liedje zo, van, dan alleen maar tralalala, daar heb ik niks aan. Maar ja, als dat niet zo is... Ik heb een liedje, wat jullie dan ook gaan draaien of gedraaid hebben. Twee armen en een zoen. Ja? Nou, die tekst is zo passend. Ja. Op zo'n groep mensen, als er 87 mensen zitten en je draait een liedje... ...dan hebben ze tranen in hun ogen van geluk. Ja. Maar die liedjes zoals van de la la la la la ja. la, la la dat. Uh, nee, ja, maar die moet je Maar benen. carnavalsliedjes hebben toch geen boodschap? Sommige toch wel hoor. Toch wel? Ja? Twee kontjes hoog als het gast twee ja, kondjes Ja, maar die draaien wij heel weinig. Oké, okay. ik heb dat nou maar wel. Als het ja. gast twee kondjes hoog wil je ja. die draaien. Maar dat heb ik geloof ik nooit gedraaid met carnaval. Want ze willen hier horen. Uh, ik, ik was een prinses. Ja, ja. ja. Dat, of ja, zoiets. En dat is meer een... een, een, een en dat zijn meer luisterliedjes. Ja, net als het paard in de gang. Dat is natuurlijk... Dat wordt nee. Ja, nee. Ik heb het wel uitgedraaid. Nee. Kijk, nee. als ik op een plaats ben... waar ik zie dat de, de helft toch meer... Nederlandstalig ja, is. is ja. en, en, en daarbij hoort, zeg maar. Ja. Dan, hebben we, dan hebben we ook nog een uitzondering... aan draaien we paarden. <laughs> ja. Maar dan gaan we verder met... met Beppe bij wijze van spreken. Of ja. zelfs niet. Er, okay. Of, ja. of uh, Frits Rademaker of zoiets. nu weer bijna carnaval. En het was natuurlijk vorig jaar was dat uh, niet zo. We hebben, ja, we hebben ook als, als optredens optredens al vier jaar niks, meer. Drie, ja, drie jaar is wat. Ja. Nee, nee, ja we hebben we een optreden moeten ja. stoppen toen. Ja. En nu, of het weer begint, ik maak er maar niks terug over. Als ze me vragen, dan uh, wil ik best nog incidentele optreden. Maar ik ga niet meer uh, ik ga niet meer zeggen, zo, zo ik niet bij jullie kunnen optreden. Dat, als zij mij bellen, ze, weten, ze kennen me, de meesten kennen me nog wel. Als ja. ze mij bellen, en als ze niet bellen, is ook goed. Maar het probleem is momenteel met die, die rusthuizen en allemaal. Dat ze hebben te weinig vrijwilligers. Als er een in, in middag georganiseerd wordt, door mij, door hun, dan, en ik, ik verzorg dat, dan kom ik daar. En dan betekent het, eh, ja, ja, we hebben het. De nog steeds tien onderweg. Die moesten boven, vier of diep gaan halen. Zijn ze vaak meestal niet klaar. moesten ze hem naar beneden brengen, in de zaal zetten. Gauw weer een nieuwe gaan halen. En als je ja. dan 30, 40 moet halen met een man of 5. Dan ja. duurt dat veel te lang. Hè? En, ja. dan, en nu zeggen ze dan maar, nou, we hebben geen mensen daarvoor. Ja, ja. En dan zijn ze ja daar. door de corona zal het ook wel minder zijn geworden Vooral ja, door, het het ik verhaal door ja. corona. Ja. Ja. Ja. Want toch aan de corona, hebben we regelmatig nog gehad. Maar het meeste ja. hebben we vijf. Vijf verzorgingshuizen gaat in, in één week, bijna elke middag moest ik toen uh, optreden. Oh, okay. Ja, oké. Ja, want vandaag in het Velshof, morgen in we Belweem, Hustlenhooi, uh, ja. burgerhof en uh, ironisch. Maar dat zit je leuk om te doen, optreden of als discjockey een beetje oh, sfeer in de zaal brengen? Ik, ik, ik ben geen discjockey, ik ben goed, maar een plaatsvraaier meer ik, ben ik niet. Nou oké, okay. niet aan elkaar praten ofzo? Ja, of ja, dat ja. doe ik ja. wel. Ja. Het komt toch een beetje disjockey dan? Nee. Noem het dan zoals je wil. Ja. Maar u gaat nou stoppen met internetradio? Moeten we dan wel toekomstplannen hebben? Ik heb, nee? ik, ik heb nu gezegd, dit is voor mij even verloopt. Het enige wat ik nu nog heb, ik ben nog altijd bij de, bij de senior biljartvereniging. Oh, de biljartvereniging. Daar ook, ben ik ja. altijd secretaris penningmeester. Daar ben ik al een jaar of 10, 12. Ja. Ik heb de taal helemaal georganiseerd. Ja. Vanmiddag is, is nu dinsdag. Op dit moment is de wedstrijdleider bezig met het, het, het dinsdagmiddagprogramma. Okay. Ik heb vrijgenomen om ik hier vanmiddag moest zijn. <laughs> Dank u. <laughs> en fietsen hebben we ook begrepen. En fietsen, dat doe ik ja. ook veel. Ja, ik fiets. Ik, ik heb mijn hele leven weinig gefietst. Ja. Wel veel wielerwedstrijden okay, Ja. Maar dat is wat anders. Ja. Dus voor de luisteraars. We hebben dus een uh, actie in Zandvoort een tijdje geleden gehad. Bewegen voor mm -hmm. ouderen. Wil op, is 85,5 jaar. Hij fietste in 1900. Nee, in 2019 uh, heeft hij meer dan 6000 kilometer gefietst. En een... is niet aan medicijnen. Niet aan de medicijnen. Nee, dat komt door de beweging. <laughs> ja, normaal. No, no, maar. Ja, ja. Ja. Gisteren, vorig jaar, heb ik, heb ik uh, meer dan drie kwart jaar kunnen fietsen. Hebben we er bijna 4000. Ja. En ik sta nu te popelen als het weer beter weer te worden... Om weer op het varen te springen en weer te beginnen. En ik, heb, ik teken elk jaar aan, zo heb ik het dit jaar gereden, en dan ga ik weer door. Ik Even uh, vanuit Weert naar Venland maar weer terug? Ja, bijvoorbeeld. Oh, of knaphoor. naar de, Lotten, ja. naar Rozenfeesten. Ja. Ja. Of naar Deuren, waar, waar die meneer die ik ook kende hadden van het radioprogramma, meneer uh, Noos, die woont in Bekendonk. Nou, daar naartoe gaan. Ja. Dat ging dat wel. Fietsen, ja. ja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 Want we werden zo hups van al die pin -hups In de Voldies, Berger, in Anvers Oh wat een wedstrijd in de Voldies, Bergère in Anvers In de pauze zochten wij heel groot bekende plaatsje op Waar een juffrouw met een schotel staat met vrangersjes erop We stopten daar ons hoofden even diep onder de kraan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 Want we werden zo hups van al die pin-ups. In de Follies, Berger, in Anvers. Of wat een wedstrijd in de Vollis Berger, in Anvers. We waren in de Anvers, in de Follies, Bergère En oe, oh, wat was dat schoon. Ja, we zagen pin-ups en we werken. Zo hups, oh het was gelijk een droom. En de hield hem vast aan zijn jas en hij mij aan mijn das. Ja, de toestand werd zo precair, want we werden zo hups van al die pin in de vollies Berger in Anvers. Oh, wat een wedstrijd in de vollies Berger in Anvers. Nou, ik ben okay. aan het graf geweest, gekeken, van uh, Toon Kortom's die schrijver. Die, oh, die nee, leed in het Grins zijn begraven. Ja. En ik had dat gehoord een keer. Dat ja, was ik... die goede man. Ja. Nee, heb ik nog een boek mogen aanbieden van mezelf? En hij heeft mij ook een boek gegeven. Ja. Mijn kinderen ja. eten turf of zoiets. Uh, een, een, een boekje uit de peil of over de peil. Mijn kinderen eten turf of zoiets heet ik heb er hier nog ergens in een kast staan. Okay, ik niet en toen heb ik hem, ik heb in die tijd ook een boek geschreven over de Zordmalen, een kanswoudsvereniging waar we het net over hadden. Yeah. En die was een mooi, waar ik ook veel voor gedaan heb. Daar heb ik een jubileumboek geschreven. En dat heb ik hem toen aangeboden. Hij zei, eh, yeah. ik heb, met, ik, ik heb yeah. ook nog wel wat. En mijn, dat, dat ligt daar. Ik heb heeft oh, me dat wel. mee. Hij ja. heeft ja, het doorgekeken en zei, het ziet er goed uit. En verder heeft hij niks gezegd. Want toen, yeah. ja, hij was, hij had, ik heb hem toen een excursie gegeven.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 En dan kwam ik kwam toonen aan. En denk ik, dan ik een met koffie. Ja. En dan ging ik het ja, hele bedrijf ja. bekijken ja. Hoe, zijn, hoe zijn krantenbedrijf werkte. En dan op het einde, nog half twaalf, ging toon op huis aan en ik ging verder. Ja, goed hoor. En zo was dat met tientallen zaken. Je kunt ze gek niet bedenken. Dan even terugkomen op die achterzemel toer. Want uh, hoor, die vertelde mij in de auto dat er uh, hier een omgeving waren meerdere verzamelaars van achterzeman toer.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 Uh, althans, voor velen, ja. Ook voor, voor goed, Limburgers, ja. ja heel, heel goed, ja. En ik moet zeggen. Ja, ik heb er soms wat moeite mee. Gemaakt, ja, ja. Maar. ja, goed, Jij bent ook een uitzondering. Kom nog niet van hier. Maar goed. Nee, dat is waar. Tot als ik dan uh, even ja. kijk naar Gulpen, waar ik wat uh, mensen ken. Maar ja, als je nog meer wil, dan weten we Maar rustig gewoon. Ja. Het dialect van Gulpen, dat is echt onverstaanbaar. Gulpen, nee. Een keer, kijk, had ik ook redelijk verstaan. Je hebt meerdere dialecten hier in Limburg. Elke plaatsje heeft een zo ja. dialect. Want het Weert is heel anders als het een mooie acht kilometer verder ligt. Oké, okay, nou vertelt u wat is in, uh, in het Weert? Het dialect. Het dialect? Hoe? Ja. ja, Ja, daar vraag je me wat dat in. Een ja. Ja. Ja. Als, je, als ik nog een onderwerp. Ik zal daarom even denken, als ja. je ja. een onderwerp kan vinden. Ja, ja. dat ja. is leuk. Mm. Wat vindt u van de huidige muziek? Nou, eerlijk gezegd luister ik niet zoveel naar. Nee. Ik kijk wel met tv. Oké. Okay. En ja. ik heb hier op een zondagmorgen. is er altijd een programma op om op Limburg. waar nou ja. ik straks al een paar maanden. Ja. genoemd heb. Dat heet het programma dat heet uh, Postbus 31. En daar kunnen de mensen. wat ik ook had. Mm -hmm. ze kunnen daar een bruggen sturen op een mail. toen waren er mijn post. Maar nu is zo'n mail, in Brussel een mail stuur ik. Ja, die programmaleider maakt daar een programma van twee uur van. En die draait muziek die ik ook draait. Nu, en als ze maar En tien jaar geleden ook. En dat is een van de meest populaire programma's. Oké. Ja. En dat luister je nog regelmatig, ja. Maar zo naar de radio, ja, baalt het nieuws.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 En ik heb een meneer, en in, als hij wil, zo gaan we samen in verbinding kunnen stellen. Ja, ja. Die is bereid, dat ben ik gewoon overtuigd, datzelfde programma, dat hij zelf compleet maakt, inblikt en als. En doorstuurt naar, ja. nu draait hij bij Omroep Land van Kuik. Ja, heel interessant. En een radio ja. bij Radio Deurne. Okay. En wat voor muziek draait hij allemaal? Nou, ik zeg, wat ik ook draai. Oh, okay. Allemaal dezelfde soort muziek als een teerleer.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 hoe hij over bepaalde punten denkt en kolonie ah. is ook zeggen een een kolonist. Hij ja. vertelt dan hoe het koren gaat en hij draait er een plaatje bij. En de volgende week is er meer, waar meer opnieuw? <laughs> en dan heeft hij het misschien over, uh, over overmars, voor wijze van spreken. Ja. Of okay, over... Uh, ja. Want Cor vertelde mij dan in de, in, de, of in de auto ook dat er hier veel meer radiopiraten waren vroeger. Ja, dat heeft daar misschien 35 reden. Dat ja. heeft een enorme stimulans gegeven.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 Die, die mocht je ja, de meneerse wet niks te maken en dan mocht van alles en in Tijden in oh. België ja, ja. ik heb ja. er ook sportprogramma's gepresenteerd en ik heb er muziekprogramma's gepresenteerd maar dat was allemaal maar ja, het, nu was het goed en ook weken duurde er niks van bij wijze van spreken want dan was er bij een ander voorzitter van andere op gekomen oh, ja, en die moest ja. weer wat anders het ja. was de vrije radio's ja. zo het uitkwam En oh, daar heb ik ook ja. alles bij elkaar wel een jaar of drie, vier, okay. regelmatig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 kanker. Radeloos, redelos, reddeloos. Want tijdens haar middag heb ik hier zo'n lief uit moedersbuigen geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen. En ze vraagt: Hij je henkje gezien, zien, hij je Henki gezien. Nee, maar misschien dan de steen. Hey, die Henkie gezien. En met z'n allen al nou op een kankerijland. Waar je kangeroes vindt Zoekt een kankeroe moeder Naar een kankeroe kind. Ach, wat is dat kind snel, Nel Ik sloot mijn oogjes één tel En doet zonder vaarwel, Nel Kroop uit mijn buit En het zijn allemaal op een kankeroe eiland Waar je kankeroes vindt Zoekt een kankeroe moeder Of nog kreeg je een yo-yo in mijn buideltje cadeau. <laughs> nou, ik sprong als een flow-yo. Dat ding dat kriebelde zo. We met z'n allen op. Op een kangeroep eiland Waar je kangaroos vet. Zoek de kangaroo moeder naar de kangaroo-kit. Ach, ik ben toch zo ongerust, Truus? Ik ben zo ongerust zonder excuus, truus. Als het zo ligt, thuis kom uit huis. En met zijn allen ouwe op een Nederland. Waar je kangaroos vindt, zoekt een kangeroemmoeder. Naar de kent Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou eens aan, Sjaan. Wat hij nou weer had gedaan. Hij was, en dat flikkert me nou altijd, en tijd. Dus ik mijn voering gegaan en met z'n allen nauwe oude... ik op een kangeroep Waar je kangeroes vindt, zoek kangero de op moeder naar de kangeroep kind. Naar de kangeroep kind. Ik ga iets noemen en wil ik weten of u dat kent en wat u daarvan vindt. Dat is de snollebollicus, waarmee wij mogen ze morgen nog stoppen. Die schijnen heel populair. Maar schuis. die meneer Kemp, die is een slimme jongen, meneer? Ja, ja. Dat is een hele slimme man. Maar dat, dat soort muziek daar heb ik niks aan. In de kroeg is dat heel populair nu. Mag rustig. Hè. Helemaal geen bezwaar tegen. En ook met carnaval is dat. Uh, ja, bij ons is dat. Voor ons is en dat. Bij ons draait in geen enkele wat in een café in Weert of hier in Limburg draait iets van de snolle -Borkes. Nou, toch wel een beetje, ja. ja, ja, ja. We hebben niks. Nee. Nou, hij is wel de slimste man van Nederland, hè? Ja, ik, ik vind hem een kleinere ja, maar meer, jongen. Ja, hè? is nou iemand anders. Ja, maar ja, goed, nou, maar het feit dat dit geweest is wel een Ja, hij is het Dat geweest, hij toch ja. wel een huis heeft, hoor. Ja, ja. Want ja. Ik, ik heb er vaak naar gekeken, maar je je, je, je, je Niet naar nee. Veel, varen, veel te <laughs> moeilijk. Ja. Ik heb toen een interview gezien dat hij uh, op de begraafplaats in Parijs rondleidingen gaf. Ja, voor ons. Okay. Oh, ja, mensen zo. die dan uh, ja. graven wilden bezoeken van bekende mensen. Ja. Ja. Heeft je nog een leuk verhaal? Een leuk, sterk verhaal of zo? Ja. Ja, ik heb het wel eens een keer. Ik ben ook. Ja, bijvoorbeeld, daar staat een. een, een, een zuiderhuis. Waar, die heb ik gekregen ja, van, de, van de sportraad hier in Limburg. Of van een Weert. Voor mijn vele activiteiten voor sport. Oké, okay. ja. En die avond werd ik ook gevraagd, wat vind je nu? Het fijnste uit je hele loopbaan ja. wat, van 35, 40 jaar, dat je ervaren hebt. En toen dacht ik even denken. Ja, ik denk, ja, ik heb je kampioenschappen meegemaakt van, van hoofdvlaster, Een omlaag en, dan, en andersom en weer kampioenen van, van alles. Zeg maar één ding is me altijd bijgebleven. En dat is toen BSW... Basketbal Sars Weert. Ja. Nu heet het BAL Basketbal Academie Limburg. Bal. Toen die zijn kampioen geworden zijn... en gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Ik herinner me nog goed. Het was op een dode avond. En ik minder tegenstander Urk. En eh, er was een hele bekende speler Rob van Essen. Dat was de ster van dat team. Okay. En Weert had alleen maar gewone jongens... En ze hebben die wedstrijd gespeeld en ze zijn gewonnen en ze zijn gepromoveerd naar de Eredivisie Basketball. Waar ze nog altijd nu, na meer dan 40 jaar, nog altijd in te spelen. Okay. Ze heten nu bal, maar ze zijn. Ja, ja. Dat you know. ja. Zijn Die avond heb ik een hele drukke avond gehad, maar ook een fijne avond. Toen heb ik de wedstrijd gevolgd. Ja? Ik heb nog een interview gedaan, direct daarna. Ben ik in de auto moeten springen. Toen hadden we nog geen uh, mails en er allemaal. Nee, natuurlijk is ja, ja.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 Kind, maak spas en plezier, doe leef toch met eens. Waar straks, als het te laat is, dan hups de spiet ervan. Geneed dus van het leven, zolang als het nog kan. De ene wilt dit en de andere dat. Soms moest het nog kriegen of hebst het gehad. Er is rafle en schoefte, belangrijk is geld. Maar gezondzin is meer weer op deze waald. Geniet van het leven, zolang het de kind. Maak en plezier, doe leefs toch maar eens. Want straks, als het te laat is, dan hebst de spiet ervan. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. Het kan toch zo schoon zijn, vergeet dat toch niet. Al hebst het die zorg en ook die verdriet. Wat er nog mag gebeuren, verlies nooit de moed. Want vroeg of laat komt toch alles weer goed. Geniet van het leven, zolang het de kind. Macht spas en plezier, doe leef toch maar eens. Want straks is het te laat is dan hert de spijter van. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan.